In zijn woning aan de Eikenlaam 42 is overleden Hendrik Dunning in de leeftijd van 73 jaar. Vrijdag heeft de begrafenis plaatsgehad. Vrijdag 28 september is in Miosotus de Kampen overleden de heer Gerard van den Berg in de leeftijd van 76 jaar en gewoondhebbend aan de Ridderstraat 23. De begrafenis zal woensdag plaats hebben om half elf hier in de grote kerk. Vooraf, vanaf kwart voor tien, bent u in de gelegenheid om de familie te condoleren. En dan is daar nog een overlijden. Gisteren kwam er rouw bij de familie Post, onze pastoraal medewerker. Daar is zij. Uh, Mevrouw Dankers overleden uit een helder, dat is de schoonmoeder van de heer Post uit het eerste huwelijk. En ook de oma van de kinderen. Gemeten met het oog daarop willen wij deze eredienst vervolgen door het zingen van psalm 89, allereerst vers 19. Gedenk o heer hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En vervolgens het zevende vers, en God geven dat aan ieder dat geldt, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Eerst vers 19, daarna vers 7. Gemeente, wij luisteren naar de heilige wet des Heren die tot ons komt vanuit Deuteronomium 5. En na de samenvatting zingen wij Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer uw Knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19, vers 7, na de wetslezing. Toen sprak en ook nu spreekt de Heere, ik ben de Heer, uw God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 Bidden wij samen om de opening van het woord en om de leiding van de heilige geest. Laten wij bidden. Almachtig en eeuwig God. Die de eeuwen omspant. En die eeuwig dezelfde bent de God van Abraham Isaac en Jacob van David en van Petrus ja van allen die mogen leven door het geloof en van uw genade u roepen wij aan op de zondagmorgen ja zo voor het oog een gewone dienst niks bijzonders Misschien wel gedacht. Maar heren, we hebben het weer gehoord. Er we zijn verschillende namen afgelezen. Zo gewoon is het niet. Dat we hier mogen zitten en staan voor uw heilig aangezicht. Dat u ons onze hartenklop regelt. Dat u ons lucht geeft in de longen. En de adem in de neus. Heren, als dat besef tot ons doordringt, dan, dan nemen we dat woord niet zo snel meer in de, mond, in de mond. Gewoon, dan gaat dat er snel af. Want dan is het juist heel bijzonder dat wij hier mogen zijn in de grote kerk. Dat we thuis ook mogen meeluisteren en die verbondenheid mogen ervaren. Heren, dan zeggen wij uw naam dank voor het leven dat u geeft... Voor het leven dat u onderhoudt, hoewel het ook vaak heel moeilijk kan zijn, maar toch letterlijk uw hand onder ons leven houdt. En dat u ook vanmorgen dat leven weer laat verkondigen dat gij een God bent die het woord neemt. Dat u een sprekende God bent. Dat u een levende God bent. En dat u uw zoon, de Heer Jezus Christus, laat verkondigen opnieuw, alweer, tot onze grote verrassing en blijdschap voor mensen die wij zijn. Ja, heren, dan komen wij nooit verder en geef dat we dat ook verstaan, nooit verder dan tegen u te zeggen dat het van onze kant ook afgelopen week weer te kort is geweest en te smal. Nee, heren, dan is het een wonder dat ons huwelijk intact is gebleven en dat wij niet iets van een ander hebben ontvreemd. Dat is uw genade. Maar u vraagt dieper, heren, u vraagt naar de liefde, of die er is. En dan moeten we u dat beleiden, heren, dat we dat vanuit onszelf niet bij u op tafel kunnen leggen. En als het er is, is het uw genade. En daar danken we u voor. En we bidden tevens of u door wilt gaan, heren. Om die liefde van u, die vlees en bloed werd in de Heer Jezus Christus, in ons aller leven wil leggen. Want dat hebben we nodig om te leven. En ook om eenmaal dit leven zalig te verlaten. Heren, zo is er weer een week voorbij. En de een die zit hier in de kerk met een hart vol vreugde, omdat daar sprake was van een blijde gebeurtenis in ons leven. Wij danken uw naam daarvoor, want dat geeft u toch. Een tweede die zit hier in zijn hart met zorg en met verdriet. Een derde die moest de gang maken naar de begraafplaats vanwege het overlijden van een dierbare. Een vierde die wordt geroepen om die gang te maken. En een vijfde die heeft grote zorg om de gezondheid. En een zesde die heeft weer wat anders. heere, een kerk vol met alles wat we meezeulen en meetorsen. Wij leggen het voor u neer met het gebed erbij. Of u eronder wilt komen, erin wilt zijn... En de lasten van onze schouders wil halen. Om te schuilen vanmorgen. Bij en onder uw woord. Om uw geest te ervaren. Dat die daar is. En dat die steunt en sterkt. Ook als het moeilijk is. Here, neem ons dan hoofd voor hoofd. En hart voor hart voor uw rekening. Als we van u weer onderwijs krijgen. En het kan best zijn, heren, dat u ons vanmorgen stevig aanpakt. Nochtans doen we wel dan de zoete ervaring op dat daar juist zoveel honing in zit. Om van u te leren, om ook, om ook af te leren. Om meer gefundeerd te worden in datgene wat uw woord zegt en om het daarop te wagen dag in. ...dag uit. Neem ons dan voor uw rekening. Open dan de schriften voor ons. En geef, Heeren, ...dat we het zullen leren verstaan en zien... ...zoals gij het bedoelt... ...en zoals het verstaan moet worden. Want wat is er ook in onze tijd veel verwarring... ...veel onkunde... ...veel visieloosheid... O God, kom in ons te hulp. En laat, en laat uw knecht vanmorgen opnieuw zijn. Dienaar van het woord. Dat heeft gezag. En dat doet het, Heere. En laat het hem ook vanmorgen weer mogen brengen. In de liefde. Door u aangeraakt. Onder de bedouwing van uw heilige geest. En wil ons zo aanraken. En ons een gezegend uur van samenzijn schenken, tot de eer van uw naam, tot de uitbreiding van uw koninkrijk en tot stichting van ons hart. Hoor ons gebed in de wegneming van onze schuld en zonde, door het kostbare bloed van de Heer Jezus, genade Amen. Wij slaan de schriften op in het Oude Testament en wij lezen samen Spreuken 18. Spreuken 18. luidt het heilig woord des heren in spreuken 18 vers 1 en vervolgens die zich afzondert tracht naar wat begeerlijks hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid de zot heeft geen lust in verstandigheid maar daarin dat zijn hart zich ontdekt als de goddeloze komt komt ook de verachting en met schande versmaatheid. De woorden van de mond van een man zijn diepe wateren... en de springader der wijsheid is een uitstortende beek. Het is niet goed het aangezicht van de goddeloze aan te nemen... om de rechtvaardige in het gericht te buigen. De lippen van de zot komen in twist... En zijn mond roept naar slagen. De mond van de zot is hemzelf een verstoring. En zijn lippen een strik zijn er ziel. De woorden van de oorblazers zijn als dergenen die geslagen zijn. En die dalen in het binnenste van de buik. Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger. De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Het goed van de rijken is de stad zijner sterkte en als een verheven muur in zijn inbeelding. Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen en de nederigheid gaat voor de eer. Die antwoord geeft, voor hij zal gehoord hebben, dat is voor hem dwaasheid en schande. De geest van een man zal zijn ziekte ondersteunen, maar een verslagen geest, wie zal die opheffen? Het hart des verstandigen bekomt wetenschap en het oor der wijzen zoekt wetenschap. De gift des mensen maakt hem ruimte en zij geleidt hem voor het aangezicht der groten. Die de eerste is in zijn twistzaak, schijnt rechtvaardig te zijn, maar zijn naaste komt en hij onderzoekt hem. Het lot doet de geschillen ophouden en maakt scheiding tussen machtigen. Een broeder is weer spanniger dan een sterke stad, en de geschillen zijn als een grendel van een paleis. Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden. Hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen. Dood en leven zijn in het geweld der tong. En een ieder die ze lief heeft zal haar vrucht eten. Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden. En hij heeft een welgevallen getrokken van de here. De arme spreekt smekingen, maar de rijke antwoordt harde dingen. Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden. Want er is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Tot zover de lezing uit het heilig woord des heren. De kerntekstgemeente vindt u vanmorgen in Spreuken 18 en daarvan het 13e vers. Spreuken 18, vers 13. Die antwoord geeft, voor hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande. Tot zover de kerntekst. En vanuit de tekst ben ik tot het volgende thema gekomen. Het gaat vanmorgen over de dienst van het luisteren. De dienst van het luisteren. Ten eerste naar elkaar... Ten tweede naar de Heren. De dienst van het luisteren. Ten eerste naar elkaar. Ten tweede naar de Heren. Tot zover ook thema en dit keer ook twee punten. Dan zijn we toegekomen aan de dienst van de offeranden. Uw gaven worden afgezonderd in de dienst voor de diakonie ten bate van de catechese. Tweede is voor de kerk onderhoud kerkelijke gebouwen en bij de uitgang voor kerkelijk en pastoraal werk. Alle drie van harte bij u bij jou aanbevolen. Dan nog een paar mededelingen: dinsdagavond om 8 uur oudere lidmatenkring in de Regenboog van harte uitgenodigd. Time out begint weer aanstaande vrijdag 5 oktober. De tieners kunnen zich nog tot Dinsdag opgeven bij Nico's Gra, verdere gegevens moet je kijken in het kerkblad. De lijst van stemgerechtigde leden ligt ter inzage in de regenboog van 1 tot en met 3 oktober telkens van 7 tot 8 uur, s'avonds uiteraard. Dit zijn dan de mededelingen die ik voor u heb. Wij gaan ook zingen ter inleiding op de prediking van psalm 34, daarvan de versen 6 en 7. Kom kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. En ook het zevende, houd dan uw tong in tong, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. 6 en 7 van psalm 34. gemeente in antwoord op de prediking zingen wij psalm 119 de versen 65 en 84 psalm 119 vers 65 en 84 dus vanmorgen stellen wij de dienst van het luisteren aan de orde, ten eerste naar elkaar, ten tweede ook naar de heren. Want gemeente, ik zeg u op dit ogenblik niets nieuws... dat wij met elkaar leven in een praatcultuur. Daar wordt wat gepraat. In de politiek, op het werk, op school, op de markt, thuis... En wat wordt er wat verhandeld via de moderne medi communicatiemiddelen? Wat te denken van de media? Dan denk ik aan de vele talkshows en praatprogramma's die er zijn. Of je er altijd wijzer van wordt, dat is een tweede. Maar ik wil er maar mee zeggen, gepraat wordt het. Ik zou het bijna zeggen bij het leven. En trouwens, in de kerk kunnen we er ook wat van... Kijk ik alleen maar naar mezelf als predikant. Je praat wat af. Kortom, er wordt wat besproken door ons, bepraat en verhandeld de hele dag door. Woorden in een eindeloze stroom. Zinnig, onzinnig. Je zou zeggen: aan teut en babbel hebben we geen gebrek. Koffie leut en bier praat, het is er bij de vleet. Ja. Voor we verder gaan gemeente. Waar gaat spreuken 18 eigenlijk over? Want u had het denk ik wel in de gaten dat ik het wat rustig voorlas. Dat is natuurlijk niet zonder reden. Je zou de gedachte kunnen hebben. Ja. Zit daar nou nog verband in? Of hoe, hoe zit dat Nou. Nou. Ik zal het proberen eenvoudig en kort weer te geven. Salomo, die neemt ons spreken, ons praten, onze woorden en alles wat daarmee samenhangt onder de loep, stelt hij aan de orde. En dan wordt het duidelijk vanuit Spreuken 18 dat je op verschillende manieren kunt praten. Nou, eigenlijk maar op twee manieren. Als een dwaas, als een domkop of als een wijze, als een verstandig mens. En, en ja, de woorden van een dwaas of van een wijze, die verschillen nogal van elkaar. Inhoudelijk dan. Hoe komt dat? Nou, Salomo vertelt dat ook. Omdat de bron waar die woorden vandaan komen, nogal verschillend is. De zot, de domkop, zegt Salomo, die heeft geen zin in verstanden gepraat. Die spreekt te pas en te onpas. Die kun je vergelijken met een ongeleid projectiel. Denk niet na voordat hij wat zegt. Heeft het hart op de tong, maar dan wel op zo'n manier... dat zijn dwaasheid in zijn woorden tot uiting komt. En dat werkt natuurlijk weer als een boemerang op zijn ziel... want op den duur raakt hij verstrikt in zijn eigen dwaze praatjes. Was de dwaas. Heel anders zijn de woorden van een wijze, zegt Salomo... Dat zijn woorden die kun je vergelijken met vers water. Daar heb je wat aan. Daar knap je van op. Sterker, het zijn, het zijn woorden die je kunt vergelijken met levenbrengend water. En de bron waar die woorden uit voortkomen, dat is een hart. Dat wetenschap, dat betekent geestelijke kennis en inzicht in zich heeft. Terwijl de dwaas dus ondoordacht allerlei praatjes eruit flapt, is de verstandige iemand die eerst luistert voordat hij wat zegt. Naar nou, wie? Nou, onder andere naar oudere wijze mensen die al langer in het leven staan, die al een poosje langer meelopen om zo te zeggen, die al heel wat meer ervaringen hebben opgedaan. Ten diepste... Naar de heren. Want de vreze des Heeren is het begin de wortel van de wijsheid. Houd dat vast. De, de dwaas die heeft weinig met wijsheid en terechtwijzing op. Zonder te luisteren naar zijn naaste en naar de heren. Praat en rammelt hij aan één stuk door. Luisteren en een keertje stil worden. Hou maar. En nou onze tekst. Want in dat verband klinkt onze tekst. Kijk nog eens een keer. Wie antwoord geeft voordat hij gehoord heeft, dat is een dwaasheid en schande. Wat wil uh, Salomo ons leren? Nou, hij vindt het een levensles om voorzichtig te zijn met woorden. Met andere woorden, kijk gerust uit wat je allemaal zegt. Ik las ergens, gun uw mond ook eens wat zondags rust. Mooi nadenkertje voor de kerkbode. Nee, het is geen overbodige luxe, zoals wij dat gezongen hebben na de wet. Om de dag te beginnen met gevouwen handen en dan te vragen, heren, mogen nou de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u wel behagelijk wezen? En vervolgens wil hij dat wij een luisterend leven leiden. Zowel naar elkaar als naar de heren. Kun je dat dan leren, dominee? Nou, blijkbaar. Blijkbaar, Salomo heeft het geleerd. Dus kunnen wij het ook leren. De tekst die roept ons dus op tot de dienst van het luisteren naar elkaar... in relaties, in gezinnen, ook binnen de gemeente of waar ook maar... Want ja, wees nou toch eens eerlijk. Het is toch niet natuurlijk dat wij van onze schepper twee oren hebben gekregen en één mond. Kennelijk moet je eerst twee keer luisteren voordat je wat zegt. Moeilijk hè? Vind je niet? Als iemand een woord teruggeeft voordat hij hoort, dat is voor hem dwaasheid en schande. Je kunt dus blijkbaar een antwoord klaar hebben voordat er iets gevraagd wordt. Dat is dwaas, zegt Salomo. Het is toch een levensregel van iedere verstandige opvoeder... dat je dat aan je kinderen meegeeft, of niet soms? Het is toch onbeleefd om iemand zomaar in de rede te vallen niet iemand eerst laten uitspreken... ...dan zeg je als ouders, dat hoort niet. En terecht, het hoort niet. Jongens en meisjes, in de klas zegt de meester of de juf... ...toch ook voortdurend dat je niet voor je beurt mag praten. Er kan er maar één tegelijk praten. Samen zingen, dat gaat wel, maar samen praten, nee, dan wordt het een kippenhok. En daarom hanteert de juf of de meester nog steeds die regel... ...als hij iets zeggen wil, prima... Maar wat moet je dan doen? Eerst je vinger opsteken en dan mag, je, dan mag je wat zeggen. Ja, bij een kringgesprek is dat ook zo. Dan moet je het ook leren om eerst naar de ander te luisteren voordat je dat op, daarop mag reageren. En trouwens, als je een mondelinge overhoring krijgt van een docent op school... dan is het wel zaak dat je eerst goed luistert naar de vraag die die stelt... Want er was dus een jongen die, uh, die zijn les adreskunde tot in de puntjes had geleerd. Maar hij luisterde niet goed naar de vraag van de docent. Liet hem niet eens uitpraten en hij spoot zeg maar als een waterstraal al zijn kennis eruit. En wat die jongen zei: dat was niet verkeerd. was allemaal goed. Alleen, het was geen antwoord op de vraag van de docent. Als je een examenvraag jongelui niet goed leest, dan weet je, dan kan dat je van taal zijn. Dat kan je zelfs een extra schooljaar kosten of zelfs wel een baan. En ja, gemeente, dat is toch zo, dat niet naar elkaar luisteren. Dat heeft al wat stuk gemaakt... Aan één stuk doorpraten, dat kan bijvoorbeeld op den duur een huwelijk aan stukken breken of een gezin doen ontsporen. Dat is een ramp als je niet naar de ander luistert. Dat is schadelijk voor jezelf. Je geeft die ander dus niet de ruimte om zijn verhaal te doen. Nee, je walst er gewoon overheen. En zodoende neem je die ander niet serieus. Met woorden kun je dus iemand stuk breken. Je kunt er zelfs een mensenleven mee verwoesten. Jacobus die waarschuwt daar ook voor. Voor de tong, dat kleine dunne lapje vlees. De tong, zegt Jacobus, is bijna niks. Maar je moet je daar niet op verkijken. Een beetje spot. Een gemeen roddeltje. Een klein lekje in de, geheim, in de beloofde geheimhouding en levens worden voorgoed beschadigd, je goede naam geroofd, mensen zelfs geestelijk vermoord, zelfs kerken splijten erdoor. Moeilijk hè? Eerst luisteren en dan praten. Nou, omdat het moeilijk is, heeft David daar ook een gebed voor gedicht Zet Heer een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Want hij kende zijn hart. Hij kende ook zijn tong. Gemeente, hebt u dat dan nooit? Heb jij dat dan nooit? Als je s'avonds op bed ligt en je gaat de dag nog eens langs. Die laat je nog eens een keer de revue passeren. Dat je denkt, nou toen had ik beter mijn mond kunnen houden. Of dat had ik beter niet kunnen zeggen. Want moet je toch eens kijken wat ik heb aangericht. Op je werk in een vergadering, tijdens een directievergadering. Of tegen je vrouw, tegen je broer, tegen je schoonmoeder. Die antwoord geeft voordat hij gehoord heeft. Ja, je zou zeggen gemeente, op het eerste gezicht een heel, heel eenvoudig woord. Op het logische af. Niet voor je beurt praten. Een ander niet in de reden vallen. Maar ga er maar eens staan. Goed luisteren, dat brengt mij op een tweede gemeente. Hoe doe je dat dan? Nou, gemeente, wie echt luistert, die richt zich op dat moment helemaal op de ander. Dan ben je één en al oor. Zoals dat nu het geval is, hoop ik. Je houdt bij wijze van spreken je adem in om de ander nog beter te kunnen horen. Wat zegt die, wat zegt ze? Je probeert de woorden van je gesprekspartner goed tot je door te laten dringen. Dat vraagt natuurlijk invoelingsvermogen, inlevingsvermogen. Is dat zo simpel? Want er zijn nogal wat stoorzenders die het luisteren naar de ander belemmeren. Je kunt zo vol zijn van jezelf. Wie je bent en wat je doet en wat je hebt... Je kunt zo met jezelf in de weer zijn dat je de ander slechts aanhoort of flarden opvangt. Dan heb je geen echte belangstelling voor de, eh, voor de ander, ellendig is dat. Je kunt met je gedachten overal stijgen en zweven, behalve te zijn bij je gesprekspartner. Je kunt ook bijvoorbeeld selectief luisteren, dat je alleen naar datgene luistert wat je aanstaat. Of wat in je kraam te pas komt en vervolgens daarop te reageren. Hebt u dat ook wel eens dat je je zo behoorlijk ellendig kunt voelen als je met iemand in gesprek bent en uh, dan zie je die ander overal om zich heen kijken. Het doet net of hij luistert, maar hij luistert niet. Kijkt om zich heen of er misschien niet een interessanter figuur rondloopt om daar een praatje mee aan te knopen. Ellendig is dat hè? Wie dus echt naar de ander wil leren luisteren, dat wil ik ermee zeggen, die zal zelf eerst van binnen leeg moeten worden, zodat er ruimte komt voor een ander. Wie werkelijk de ander wil horen, zal eerst zichzelf het zwijgen moeten opleggen, letterlijk en figuurlijk, je eigen praten uit zenuwachtigheid of uit gewichtigheid los te moeten laten. Ja, wat wil Salomo nog meer zeggen? Nou, gemeente, dit... als je nou nog niet eens naar elkaar kunt luisteren. wilt luisteren. Hoe zul je dan ooit naar de Heere luisteren? Voelt u? Begrijpen we nou vanmorgen dat deze vermaning van Salomo... niet zomaar een of andere sprokkelhoutje is... Of een of andere tegelwandwijsheid, wijsheid. Maar dat ook dit woord van Salomo in nauw verband staat met de kerninhoud van het spreukenboek. En de kerninhoud van het spreukenboek dat is de vreze des heren. Dat is ontzag voor de heren. Dat is ook vertrouwen op hem. Ja, ook de dienst van het luisteren naar elkaar is ten nauwste verbonden met de vreze des heren. Wist u dat? En nou raken we natuurlijk met elkaar vanmorgen een punt wat we verleerd zijn. Want zeker voor de zondeval was dat heel anders. Anders had ook dit woord niet in de Bijbel terecht hoeven te komen. Dat weten wij we toch. Toen luisterden Adam en Eva naar God. Toen was het echt woord, antwoord in. Die volgden ook. Hè? Maar u weet wat er gebeurd is. Adam en Eva en wij met hen zijn God, de sprekende God, de God van het woord, ongehoorzaam geworden. En zo is het gekomen en zo is het ook gegaan, dat we zo slecht kunnen luisteren. En het is ook om die reden dat er zo ontstellend veel misgaat op dat punt. Communicatieproblemen bij de vleet, In relaties, in gezinnen, in huwelijken, in kerken, in, poli in de politiek en noem het maar op. De here die vroeg het na het eten van de verboden vrucht aan Adam. Waar ben je? Maar hij luisterde niet. Hij luisterde helemaal niet. Hij zei gelijk tegen de here: Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Hij kon niet meer luisteren. Dat was hij verleerd. Dat heeft hij opnieuw moeten leren. En gemeente dat moeten wij met elkaar ook opnieuw leren. Het doopformulier... Heeft het niet zomaar dat wij geroepen worden tot de nieuwe gehoorzaamheid? Dat is niet toevallig dat ze dat woord gehoorzaamheid gebruikt. Versta je dat? Als je niet leert in je leven om naar God te luisteren... als je je niet toevertrouwt aan zijn woorden... als je hem niet laat uitspreken... dan breekt, u dat, dan breekt jou dat een eeuwigheid lang op. Weet je dat wel? Dus dit vermanende woord van Salomo, dat is niet zomaar een, een vermaning om het onderlinge verkeer een beetje te regelen tussen mensen en mensen. Maar ook van ons met God en andersom. En weet u dat dit woord van Salomo nog meer diepte krijgt als, we, als wij met z'n allen voor de sprekende God worden gedaagd? Wie antwoord geeft aan God voordat hij gehoord zal hebben met andere woorden. Wie met eigen woorden over God of tot God begint te spreken voordat hij de Heer heeft laten spreken. Voordat hij de Heer heeft laten uitspreken. Er is een dwaas en haalt voor eeuwig de schande op zijn nek. En in dat licht gezien, ja dat hoorde natuurlijk wel, krijgt ook deze tekst iets dreigends, iets ontdekkends. Wat ik ermee wil zeggen. Nou dat is dit, wie eigen gedachten, welke gedachten dat dan ook zijn, eigen woorden, eigen inzichten, eigen wijsheden laat heersen over de woorden van God. Wie hem daarmee overschreeuwt, wie God niet het eerste woord gunt, dan kun je je afvragen waar ben je dan mee bezig? Dat is niets minder gemeente dan aantasting van zijn majesteit en grootheid. Want God is niet onze buurman. Wat is die hoge en die heilige God, dat mogen we in onze tijd best eens, best eens onderstrepen. Dan spot je met zijn genade en ontferming. Dan roep je zijn oordeel over je af en kies je in plaats van het leven voor de dood als je niet eerst hem laat spreken. Ja, u hebt dat goed gehoord. Eigen gedachten, inzichten, wijsheden. Hoe vaak hoor je het niet? En horen jullie dat niet, broeders? Ja, of het in de Bijbel staat, uh, ja, dat weet ik niet hoor. Maar ik zie het toch anders, dominee? Want ik vind nou eenmaal en ik denk nou eenmaal. En trouwens dan nog eens wat mijn grootvader die zei altijd. En dat is dan het eind van alle tegenspraak. En u kunt preken dominee wat u wilt, desnoods het vel van uw lippen. Maar als God het niet zus of als hij het niet zo doet, dan is het niks gedaan. Hoeveel zijn er niet die eigen godsdienstige opvattingen, inzichten... Ook als een raster over de schrift heen leggen. Die de Bijbel laten zeggen wat ze zelf graag willen horen. Zo kun je misschien onder de prediking zitten al jaar en dag. En dan valt het nogal eens een keertje tegen. Of niet soms. Maar weet u dan wel. Als u niet God laat zeggen wat hij zegt, dat u daarmee zijn stem het zwijgen oplegt. Of dat nou van links komt of van rechts of van mij part uit het midden, kan me niks schelen. Wie de Bijbel niet laat zeggen wat ze zegt, wie God niet laat spreken en uitspreken, die kan zelfs niet tot geloof komen. Schrikken we daarvan? Want het geloven is uit het gehoor, schrijft Paulus. Wie niet eerst luistert naar de Heer, dan kan dat je zelfs de zaligheid kosten. Dominee, het benauwt me vanmorgen nogal wat. Is er dan geen andere weg? Jawel, jawel. Die andere weg is er als we de tekst omkeren. Als we de Heer laten spreken en uitspreken. Als de Heer wel aan het woord komt in ons leven. Als we onder de leiding van de Heilige Geest, waar we ook om gebeden hebben met elkaar. Luisteren wat Hij zegt. Hoe dat gaat. Weet je hoe dat gaat? Dan hou je als het ware de adem in. Als God door zijn woord tot je spreekt. Die hoge en die heilige God. En aan de andere kant zo ontzettend barmhartig en genadig. Houd dat bij elkaar. Dan hou je als het ware onder de verkondiging de adem in om maar geen woord te hoeven missen. Niet met de bedoeling om zijn woorden onderuit te halen of die te toetsen aan je eigen gedachten of inzichten, maar om ze bij te vallen, om ze toe te stemmen. Weet je wat je dan leert? Weet je wat je dan leert? Oh God, wat is het nog een wonder dat u spreekt. En dat u dingen te zeggen hebt waar ik mee leven kan, waar ik mee sterven kan. Ja, daar kan wat dat betreft de jonge Samuel ons nog wel bij helpen, dacht ik zo. Want hoe deed hij het? Nou, hij nam het advies van Eli ter harte die zei, Samuel, als je nou die stem weer hoort, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je zeggen, spreek heren want uw knecht hoort. Mooie. Hield de adem in om mij geen woord van God te moeten missen. Was één en al oor gemeente. Dat is nou de genade van het leren luisteren. En wie op die manier luistert, die ontdekt dat het spreken van God iets heerlijk is om je helemaal aan over te geven. Of is dat geen wonder, gemeente, dat de Heer van zondag tot zondag zijn mond open doet? En dat hij zijn dienaar en daarvoor inschakelt? En, en, en zijn liefde in de Heer Jezus helemaal voor ons openvouwt? Is dat dan geen groot wonder dat de Heer ons opzoekt... die net niet alleen zonde hebben, maar die het een en al zijn... van wie ook niks meer te verwachten valt... Is dat dan geen wonder dat de Heer ons onder de verkondiging roept en naar ons vraagt? Naar u, naar jou en naar mij ook? Want ik sta hier met u te luisteren naar het woord van de levende God. Is dat dan geen wonder dat God in zijn genade zich over ons heen buigt die hem het zwijgen hebben getracht op te leggen? En je aanspreekt, genadig. En dat hij ook de van vanmorgen weer contact met ons opneemt. Hoe hij dat doet in zijn zoon. Jezus Christus die kwam naar deze wereld om ongehoorzame mensen te zoeken. Om mensen te zoeken die zich van huis uit juist aan het woord stoten. En weet u wie de Here laat spreken en uitspreken? die komt terecht bij het levende woord. Jezus Christus. Want daarin heeft God zich helemaal uitgesproken. In hem heeft God gezegd wat hij ons had te zeggen en wat hij ons heeft te zeggen. Meer komt er niet, maar meer is ook niet nodig. En wat zei het levende woord Jezus Christus zelf. Wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. Ja toch? En die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. Is de keer zijn. Dat is een ontdekkende les voor ons gemeente vanmorgen. Om voor het eerst en steeds opnieuw te leren luisteren. Wat zegt u nou heren? En wat betekent het? En ook voor mij vandaag. Elke keer moeten heren maar weer ons vermanen, Niet voor je beurt praten. Elke keer moeten wij maar weer leren om antwoord te geven op de vragen die Hij stelt. In plaats van zelf aan het woord te zijn en klaar te staan met een eigen mening. Je laten regeren door zijn woord en geest. De heren laten zeggen, hem laten uitspreken, hoe in diepe afhankelijkheid, niet van hier ben ik, in diepe afhankelijkheid, met open handen, met lege handen, heren, zou je er vandaag nog eens wat in willen leggen waar ik de nieuwe week mee in kan, waar ik mee leven kan, waar ik ook mee sterven kan. Je als een kind laten helpen door de Heer, is dat zo simpel? Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze kinderen hebben het van ons. Ik kan zelf doen. Ik kan alles zelf uitzoeken. Je laten helpen, is dat, zo, is dat zo simpel? Je moet maar eens opgenomen worden in het ziekenhuis. Je moet maar eens geholpen worden met alles, tot in de douche toe. Is dat zo simpel? Maar gemeente, die kant moet het met ons allen op hoor. En zo wordt ook de vraag van Samuel in je hart geboren, spreek, Heren, want u kunt echt horen. Dan wordt ook de vraag van Saulus in je hart geboren, Heren: wat wilt u nou dat ik doen zal? Nou zegt de Heren: weet je wat, je, wat ik van je wil? Dat je dienaar wordt, diensmaagd wordt van mijn woord. Dat wil ik van je. En dat je mijn woord hoort steeds opnieuw en dat je het bewaart zoals Maria in haar hart. Ik wil dat je naar mijn zoon hoort die ooit riep op golgota het is volbracht ook voor u. Voor jou die alles verknoeid heeft en verzondigd. En weet u dat het luisteren nou het begin is van het geloven. Waar God spreken wordt aanvaard, naar of tegen je zin, daar wordt het geloof geboren, het vertrouwen. Want het geloof dat is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. Hoe kun je dat nou weten, dominee? Dat de Heer in je leven werkt. Nou gemeente, dat kun je nou hier aan merken... Dat je in je leven wat minder leert praten en wat meer leert luisteren. Dan ontdek je bij jezelf gaandeweg je eigen dwaasheid. Ontdek je bij jezelf die slimme vragen waarmee je God de slim wil af zijn. Je eigen gedachten en inzichten dat die niet corresponderen met de schrift. Wat minder praten en wat meer luisteren. Gemeente op die manier krijgt dat woord van God gezag in je leven. Dan wint dat woord het van je eigen gedachten over geloof en bekering en alles wat ermee samenhangt. Dan wint het woord het van je eigen inzichten en wijsheden. Dan wint het woord het ook van je oppervlakkigheid of rechtzinnigheid. Dat is van God uit gezien precies hetzelfde. Dan is het niet meer langer ik denk en ik voel en ik zie. Nee, dan is het Here. zeg het nog eens. En gemeente, als dat woord gezag krijgt in je leven, dan ga je ook heel anders naar de kerk. En zit je ook heel anders te luisteren. Is dat herkenbaar? Dan kun je dat dan merken, dat de Heer in je leven aan het werk is. Dan heeft dat woord van God niet alleen zeggingskracht vandaag, maar ook morgen en woensdag. Dan is het ook te merken in de onderlinge verhoudingen. Dan kun je dat merken van je man, van je vrouw, van ouders naar kinderen en andersom ook. Dan kun je dat merken op de werkvloer van werkgevers naar werknemers, ook op de kerkelijke werkvloer. Kun je dat merken? En elke keer, ja, daar kun je dat ook aan merken. Word je door het woord van God gebracht bij het levende woord, Jezus Christus. Dan kom je met al je schuld en zonde bij hem terecht, toch? Krijg je geen genoeg van als hij wordt verkondigd. Dat raakt je hart, dat tere. Luisteren naar het woord van God. Dat is voor alles ook luisteren naar het woord van de verzoening. En luisteren naar het woord van de verzoening. Dat is voor alles. Dat je je hoe langer hoe meer leert overgeven aan koning Jezus. Dat hij alleen overblijft. Ja maar daarom, nee, daar is geloof voor nodig. Jazeker. Maar waar God spreekt en waar je hem laat uitspreken. Daar ontvang je ook wat je van jezelf niet hebt. Geloof en vertrouwen. Hij brengt alles mee. Dus daarom luisteren. Luisteren. En dat geloof, gemeente, ik ben het met u eens, dat is vaak niet meer. Hebt u dat ook? Dat is vaak niet meer dan een zucht. O God, vaak kom je niet verder. Dat is wel geloof, hoor. Dat is wel geloof. Is net als die tollenaren, weet je wel. O God, wees mij zonder genadig. Daar zit geloof in. Met andere woorden, ja. Heren, ik weet het niet meer, maar zegt u het dan hoe het moet? Dan krijg je om zo eens te zeggen, geloof om te geloven. In hem, het lam van God, die het op het diepste punt van zijn leven zonder antwoord moest stellen. En als er toch één was die de dienst van het luisteren verstond, dan was hij het toch wel, dacht ik zo. Gods eigen lieve zoon, die niet anders heeft gedaan dan zijn oor gelegd op de schrift. Vader, zeg het eens wat ik doen moet en ik zal het doen. Hij was het toch die riep vanaf het kruis, maar die geen gehoor vond, versta je dat? Dat is omdat dat met ons in verband staat, die niet meer konden luisteren. Opdat wij door hem tot God genomen zouden worden, nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Zodat het levende woord Jezus Christus steeds groter voor me wordt en ik steeds kleiner. Dan gaat het de goede kant op. Ja, het levende woord. Je daaraan overgeven, wat een leven is dat, gemeente. Ik heb het gehad over de dienst van het luisteren. Het zou kunnen zijn dat je nog met een vraag zegt: Mogen we dan nog wat zeggen? Jawel, want elk woord vraagt om een antwoord. En ja, met een antwoord dan geef je toch terug wat je gehoord hebt. Als je antwoord geeft, dan geef je er toch ook blijk van of je iemand begrepen hebt, ja of nee, toch? Ja. Eerst luisteren en dan spreken, dat mag. Wat is dan het juiste woord wat je terug moet geven? Nou Salomo zegt, dat is het woord dat uit het luisteren voortkomt. Op die manier mag je op elkaar reageren. En zo worden wij ook geroepen om op zijn woord te reageren. Dat moet zelfs. Het woord vraagt om een antwoord, niet om een weerwoord, maar om een antwoord. En weet u welk antwoord voor God van waarde is? Als we er blijk van geven dat we eerst naar hem hebben geluisterd, dan blijft er ook maar één antwoord over. En dat is het antwoord waarin het geloof doorklinkt. Zoals Paulus het zegt, ik heb geloofd. En daarom heb ik gesproken. Alleen zo komt God spreken in ons leven tot zijn recht. Ik heb geloofd en daarom heb ik mijn mond opengedaan, tot eer van Hem. Ja, heren, ja, heren. Dat is het amen van het geloof. Is dat van mezelf? Oh nee, wat heb ik nou toch van mezelf? Maar dat is het wonder van de heilige geest die het je voorspelt. Zeg het maar mijn kind, ja tegen de Heer. en nee tegen jezelf. Dat is klank en weer klank van dat ene onvervalste evangelie. Dan haalt de geest zelf het antwoord uit mijn hart omhoog. En dan doet hij het me zingen. Uit volle borst ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond. En dit is zijn mond. Dit is zijn mond. Uit zijn mond gehoord. Herkent u dat in uw eigen leven? En jij... Dat is zalig. Dan versta je ook hoe langer het meer het geheim van God spreken. Dan versta je ook iets van het woord van de Heer Jezus. Die mij lief heeft. Die zal mijn woord bewaren. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en bewaren. Daar leef ik van, gemeente. Daar adem ik van op. U ook, jij ook, zalig als dat zo is. Amen. Laten wij de Heren danken en ook voorbeden doen. Heren onze God, wij brengen U de dank, ook nu we bijna gekomen zijn aan het einde van deze eredienst, dat Gij uw mond hebt geopend. En dat u gesproken hebt. En dat u tot op de dag van vandaag daarmee doorgaat. Omdat dat woord van u is als een licht. Dat schijnt in de duisternis. Heren, hebben we van u onderwijs ontvangen. Ontdekkend. En nochtans, heren doen we in de regel de ervaring op dat daarin veel honing zit. Omdat Gij ons verder wilt helpen. Omdat Gij het ons leren wilt om te luisteren naar U en zo ook naar elkaar. Vooral dat op te vangen in ons hart dat Gij u zich heeft uitgesproken... Helemaal in uw zoon. De Heere Jezus Christus die gij gaf. Tot een verzoening. Van al onze zonden. Ook van de zonden dat we dus vaak zoveel uitflappen onderdacht. Waarmee we anderen bezeren. Die niet goed zijn. Die dingen stuk maken. O God vergeef het ons. En geef dat we ook. Naar aanleiding van de preek van vanmorgen. Daar ons voordeel. Mee zullen doen. Als gemeente. Als gezin. Maar ook persoonlijk. Heren we danken u dat door de wereld. Dat woord vaart. Dat u blijft spreken. Geef here dat dat een dag als deze ook op vele plaatsen gesproken zal worden naar de zin en naar de mening van uw heilige geest. Wil zo uw koninkrijk bouwen, uitbreiden, onder ons, maar ook buiten Hasselt, ja wereldwijd. En dat hebben we nodig, Heer, dat woord van de verzoening. Heren, zo bidden wij ook voor elkaar... Wij die leven in een gebroken wereld en dat ook aan de lijve ondervinden. Want u weet het, heren, er is rouw gekomen ook in onze gemeente. Denken wij aan mevrouw Dunning, aan haar kinderen en kleinkinderen... die afgelopen weken moeilijke gang moesten maken naar de begraafplaats. Dierbare te moeten wegbrengen, dat zo definitief. Wil haar omringen, heren, ook de kinderen... In uw ontferming. En ze dragen. Ze troosten. Ze beschermen. Heren wij bidden dat ook. Voor de bedroefde familie van de Berg. Nu een man en een vader en een opa. Een familielid is overleden. Nu ze van de week geroepen worden om. Hem de laatste eer te bewijzen. Ook hem te begraven. Heren. Geef dat het woord dat gesproken zal worden... inderdaad zijn werk zal doen. Troostend, ontdekkend, maar ook bevrijdend. Opdat ook de familie van de berg... mag leven op kosten van het levende woord. De Heer Jezus Christus kunnen ze verder... kunnen ze leven, kunnen ze ook sterven. Heren, wij bidden ook voor familie Post die ook van de week geroepen wordt... om een moeilijke gang te maken. Uw moeder en oma Dankers... toch eigenlijk ook zo plotseling is overleden. Here wil ook hen ondersteunen... en helpen... en nabij zijn... het gezin... met uw woord... en met uw geest... en laten we ook in dit opzicht biddend... Om elkaar heen staan. Heren, wij bidden voor alle rouwdragenden. die kortere of langere tijd moesten staan aan een geopend graf. die daarmee opstaan, daarmee naar bed gaan. Wil ze nabij en goed zijn, en ondersteunen. We zeggen dat zo makkelijk. En we bidden het ook elke week en dat is ook goed. Geef dat we het ook persoonlijk doen. Want er is ook zoveel verdriet en eenzaamheid op dat punt. Heren, wij bidden voor onze zieken. Bidden voor mevrouw Buterklos die is opgenomen in de wezenlanden. We bidden ook voor mevrouw Eenkoorn die voor verdere zorg is opgenomen in het zonnehuis van Zwolle. Wil hen gedenken, nabij en goed zijn, ook alles geven, lichamelijk en geestelijk wat nodig is en kan het zijn ook herstel. Heer, er is ook reden tot blijdschap en dankbaarheid. Dat willen we ook voor u neerleggen samen met het echtpaar Asje en Jenny Palland. Met hun kinderen die ook mochten gedenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Al die jaren bewaard en gespaard door uw gedragen, ook door uw verdragen, de kinderzegen gegeven. Heren, wil ook genadig die dank aanvaarden voor dat geschenk. Want het is in onze tijd ook steeds bijzonderder aan het worden. Wil ze ook in de toekomst nabij zijn. Voor ze uitgaan met de lamp van het woord. Wees hen met hun kinderen en al hun dierbaren goed en nabij. Heren, zo vragen wij u over onze gebeden wil horen, ook onze voorbeden, niet om ons, maar doe het om het levende woord Jezus Christus. Zie ons aan in hem, ook het verdere van deze zondag, om Jezus wil, amen. Gemeente Onze slotzang komt uit Psalm 78, Vers 1, en daarmee willen wij ook de eredienst besluiten. Psalm 78, vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn de leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Psalm 78, vers 1. Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer. De Heren zegenen u en behoeden u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.